Vannacht minder buien in het middenland, een binnenland, wolkenvelden. Ook een aantal opklaringen. En morgen begint droog, later vanuit het oosten regen. En het wordt opnieuw zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Ja, we hebben... Uh... Iets heel bijzonders vannacht, kan ik niet anders zeggen. Um, voor het eerst zijn de, de, de beroemde dode zeerollen in ons land te zien. Niet in Amsterdam, niet in Rotterdam, niet in een van de andere grote steden. Maar in het Drentse Museum in Assen. En dat is te danken aan het doorzettingsvermogen van de man die naast me zit. Daar gaan we het over hebben, over die dode zeerollen. Want dat zijn hele bijzondere dingen, dat weet u ongetwijfeld. Uh, en de verhalen erachter, daar gaan we het dit uur van Kazerloenen over hebben. Mladen Popovic, hartelijk welkom. Jij ja. bent een van de, de grote deskundigen op dit gebied, internationaal. En eh, in ons land ben je dé de deskundige, mag je wel zeggen, op dit gebied. Jij werkt, je bent directeur van het koenran Instituut in Groningen... en eh, gastconservator van deze tentoonstelling. Um, hoe lang ben je ermee mee bezig geweest om die rollen naar Nederland te krijgen... Nou, we zijn eind 2008, 2009 echt, uh, begin 2009 op volle gang uh, begonnen. En het heeft, uh, nou ja, reken maar uit tot 2013 toch een aantal jaren geduurd. Uh, het Waarom was dat heeft... zo moeilijk? Nou, allereerst uh, uh, moet je een plan hebben wat je precies ermee wil. Uh, vervolgens moet je uh, de Israëliërs het kunnen gedienst uh, in Israël. Uh, overtuigen van wat wij uh, uh, wilden, het Drents Museum en uh, de Universiteit in Groningen. En uh, daarnaast hebben we ook uh, een juridisch deel moeten regelen. En dat heeft ook gewoon wat voet in de aarde gehad. En het laatste gaat dan met name over dat Nederland plechtig erkent dat ze uh, Israëlisch eigendom zijn? Nee. Dat, uh, waar het om gaat is een immunity from seizure. En uh, een, uh, een verklaring waarin uh, de Nederlands, Nederlandse staat duidelijk maakt... dat materiaal wat is uitgeleend weer teruggaat. Ja, naar maar naar degene die het heeft uitgeleend. Ja, maar over de ja, eigendomskwestie dus... staat daarin niks over. Zeg maar. okay. Daar wordt geen uitspraak over gemaakt. Maar als Jordanië zegt ze zijn toch van ons, uh, of anderen claimen dat? Ja, dat is aan hun. Oké, okay, maar, maar daar <laughs> hebben wij niks mee te maken. We hebben niks mee te maken en dus ze gaan gewoon terug naar Israël. <laughs> op enig moment. Uh, de tentoonstelling is al een tijdje open. Wat nu nieuw is, dat er weer een paar nieuwe stukjes rol uh, naar de tentoonstelling zijn gegaan. Ja. Um, hoe, hoe, hoe, hoe grote uh, stukken tekst zijn dat? Ja, we hebben een paar hele mooie. Het is eigenlijk, ja, het is wel gek om te zeggen, maar het is nog mooier dan de eerste set. We hebben een hele grote van meer dan een meter lang. En uh, dat geeft wel een indruk uh, van ja, wat voor materiaal we het ongeveer over hebben. Want... We hebben te maken met duizenden, tienduizenden grotere en kleinere fragmenten, snippers. Maar soms hebben we nog een paar hele mooie uh, grote rollen. Zoals, uh, dit is maar een deel van die tekst hoor. Maar daar hebben we nog een meter, meer dan een meter van over. En die staat nu uh, ook in het Drents Museum. En ja, het is uh, prachtig. Mensen, ook al kun je geen Hebreeuws of Aramees lezen. Je kunt het wel met het blote oog zien. En wat wij ook willen, is de mensen eigenlijk echt laten kijken. En het lukt ook, ook al kun je die teksten niet lezen, dat je toch iets gaat zien. Uh, bijvoorbeeld hoe de letters geschreven zijn... of dat er correcties in zijn aangebracht. En dan ja, krijg je toch een historische sensatie. Hoeveel mensen hebben geschreven in totaal aan de dode zeerollen? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weten we eigenlijk niet. En dat is een van de onderzoeksprojecten die wij nu in Groningen uh, doen met ons crowdfunding-project. Namelijk wie schreven die dode zeerolen? Hoeveel mensen hebben er geschreven? Schattingen lopen uit van uh, tientallen tot honderden tot elke tekst is wel door iemand anders geschreven. En het zijn niet veel meer dan eigenlijk gissingen tot nu toe. Geweest. Maar misschien een onnozele vraag. Maar kan je dat niet zien aan de handschriften? Ja, ja en nee. Uh, je zou moeten kijken hoe het geschreven is. Uh, Heel veel van het geschreven schrift is een formeel handschrift. En daarin is de individualiteit, de individuele kenmerken van een schrijver, niet altijd even duidelijk te herkennen. Plus, soms is men het erover eens met het menselijke oog wat hetzelfde is of wat verschillend is. En soms totaal niet. En daarom willen wij nu in Groningen kunstmatige intelligentie, de computer daarbij betrekken. En juist echt een nieuwe stap zetten. Dus je hebt dan nou ja, alfa-wetenschap, wat wij met onze menselijke ogen naar die teksten kijken. En beta-wetenschap samen die vraag te gaan beantwoorden. Bladen Popovic is te gast. Directeur van het konran Instituut in Groningen. De Dode Zee rollen, daar gaan we het over hebben in dit uur van Kazeloenen. En ook in het tweede uur van Kazeloenen. Zoals u wellicht gehoord heeft, bestaat de kans... dat er vannacht ook een akkoord wordt gesloten in Den Haag? Als dat zo is, dan houden wij bij Kazeloenen u op de hoogte. Dat is zometeen. meteen. Mladen, laten we eens even teruggaan naar 68 na Christus. Sluit je ogen en verplaats je eens terug in die tijd. Wij zijn in een nederzetting vlak onder Jericho, Kwoenderam. Een nederzetting. Wat gebeurt daar op dat moment? Nou, We denken dat op dat moment in Jericho... Uh, zijn daar een aantal Romeinse legioenen. Vespasianus is daar. En in de zomer van 68 bereikt uh, de, Ro de Romeinen het bericht... dat keizer Nero is overleden. En wij denken dat ongeveer, net voordat dat bericht hebben bereikt... maar dat weten we niet zeker... dat de Romeinen een expeditie hebben ondernomen... en dat ze ook Qumraan hebben verwoest. Uh, Josephus, een, een oude Joodse schrijver, vertelt dat Vespasianus... net als veel toeristen vandaag de dag wel naar die dode zee wilde. Want men bleef daarin drijven... Net zoals vandaag de dag lees je de krant daarin, bijvoorbeeld. En dan ga je lekker liggen en huppakee. Dus daar wordt verteld hoe hij uh, uh, gevangenen, die niet konden zwemmen... die moesten met de handen op de rug gebonden worden... en het water ingegooid worden, om te kijken of ze inderdaad bleven drijven... en niet kopjonder gingen. Dus we denken dat ergens in die tijd, die zomer van 68... dat de Romeinen daar waren, uh, dat ze ook Comraan hebben verwoest... want we hebben sporen van verwoesting gevonden. En we denken dat, ja, voordat dat plaats had, dat... Uh, die dode zeerollen in die grotten... in de buurt van die nederzetting van Qumran... verborgen zijn. Wie of wat woonde daar? Nou, daarover, verschillen, daarover verschillen uh, de meningen. De traditionele theorie stelt dat... Uh, alle dode zeerollen het bezit waren... van de mensen die in die nederzetting woonden. Anderen denken uh, dat die dode zeerollen... helemaal niets te maken hebben met die mensen... die in die nederzetting woonden... maar toevalligerwijs daar terecht zijn gekomen. Uh, mijn positie uh, zit daar niet helemaal tussenin... Maar wel een beetje. Namelijk, uh, ik denk dat de mensen in die nederzetting... Uh, wel degelijk ook de verzamelaars waren van dode zeerollen. De teksten die we gevonden hebben. Maar niet van allemaal. Een aantal teksten zullen ook van elders zijn gekomen. We gaan er in de ja, nieuwere theorieën eigenlijk niet meer van uit... dat het alleen maar op één plek was. Dat we hier te maken hebben met een veel grotere beweging... in dat oude Judea. En dat maakt die dode zeer al zo waardevol. Echt een tijdmachine. Want je kijkt niet meer alleen maar naar die ene plek daarbij die dode zee, maar via die collectie van teksten daar gevonden heb je in één keer een heel grote blik op wat er veel breder was in dat oude Judea. Wat er dus gebeurde was, de Romeinen kwamen eraan, die hebben ze waarschijnlijk aanzien komen. Of ja, ze hebben waren... vermoed dat die op een moment <kwijls> kwamen. We hebben het over de Joodse opstand. Ja, de Joodse opstand tegen Rome, die begon in 66. En uh, die uh, leek aanvankelijk goed te gaan. Want het twaalfde legioen van de Romeinen werd in de pan gehakt. Uh, die trokken zich terug uh, uit Jeruzalem. En moesten door een smalle bergpas. En hadden geen schijn van kans. En uh, zijn toen in de pan gehakt en dat is gebroken. Uh, in die zin, dat moest worden aangepakt. En toen heeft. Keizer Nero, toen nog levend, Vespasianus en zijn zoon Titus opgedragen. En die zijn met vier legioenen, hulptroepen, 60.000 man sterk... een kwart van het totale Romeinse leger, van het Rijk. Toen. Ze waren echt kwaad. Ze hebben systematisch dat land uh, van noord naar oost, west, zuid uh, ja, aangepakt. En dat is keihard gegaan. Aangepakt, vermoord en leeggeroofd? Uh, slavernij, vermoord, leeggeroofd, platgebrand, verwoest... Ja. Systematisch steden, dorpen, gewoon boerderijen in de middle of nowhere. Het Colosseum is zelfs nog gebouwd met de, op de van. opbrengsten van die rooftochten, geloof ik. Uh, dat wordt uh, gezegd uit zo'n inscriptie die ze daar hebben opgezet... dat ze dat inderdaad daarmee betaald hebben. Of dat historisch ook zo is, dat twijfelen sommigen aan... maar dat wordt in ieder geval als propaganda naar voren gebracht. Feit is in ieder geval dat ze uh, ook dus in de buurt van Koenran uh, uh, gekomen zijn... Ja. Uh, en, en dat mensen daar, uh, vermoedelijk slimme mensen die daar zaten... Uh, uh, want ze hadden tekst en ze konden lezen... Ja. Uh, Nerveus werden en de rollen die ze bezaten opgeborgen hebben in grotten, in veiligheid ja. hebben gebracht. Ja. Daar hebben ze uh, tot 1947 uh, onopgedekt, uh, onontdekt gelegen. En toen ontstond er al vrij snel grote opwinding over die teksten. Waarom eigenlijk? Nou ja, toen uh, die Bedouinen de eerste grot, toen ze daar stuiten en een paar weken later uh, met hun materiaal reisden... en het was een roerige tijd... Uh, uh, terugtrekken van het Britse mandaat... Uh, uitroepen van uh, moderne staat Israël... nou ja, twee-staten-oplossing, wel, niet oorlog. Uh, in al die uh, ja, conflictueuze situaties... daardoorheen reisden mensen met dode zedollen... en lieten het letterlijk een figuurlijk door het prikkeldraad heen bijna zien... aan uh, geïnteresseerde partijen. En in het begin, in die eerste maanden, was de vraag hoe oud is dit eigenlijk? En een van de eerste, een niet Bedouinen die het gezien heeft, was een Nederlander. Al in de zomer van 47 Dat was Johannes van de Ploeg. Hij had wel door dat hij een tekst las van Jezaja, maar hij durft niet te zeggen hoe oud het was. En pas in het voorjaar van 48, dus drie kwart jaar later... was het een Amerikaan die zei, we hebben hier iets te pakken uit het jaar 100 voor Christus. En toen Nederlander... gingen alle alarmbellen ringen. Ja, en de Nederlander heeft de rest van zijn leven spijt gehad... van het feit dat hij dat niet herkend heeft. Het had de grootste Nederlandse archeologische ontdekking... van de 20e eeuw kunnen zijn. Maar van de ploeg heeft het nog wel een beetje goed gemaakt. Uh, want we hebben meerdere grotten met teksten gevonden. De laatste grot 11 werd in 1956 ontdekt. Er was een ware race ontstaan tussen Bedouinen en archeologen... om meer grotten met nieuwe teksten te ontdekken. Die laatste grot van die 11 van de Dode Zee, er zijn nog veel meer grotten hoor... Dat materiaal moest worden uitgegeven. Daarvoor was geld nodig. Uh, het geld van John D. Rockefeller Jr. was op een gegeven moment ook uh, niet uh, oneindig. Dat hield ook op. Toen hebben ze zich vanuit Oost-Jeruzalem tot Nederland uh, gewend. Tot Johannes van de Ploeg. En toen is via uh, zijn contacten bij de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, is er geld vrijgemaakt uh, om de publicatierechten voor het materiaal uit Grot 11 te krijgen. Ja. Dat noemen wij dan... De Nederlandse grot, de zo Dutch... heet hij in het vakgebied. Dus we hebben onze eigen grot. De Dutch Cave, maar dat heeft ja. vooral met geld te maken. Eh, eh, nee, nee, nee, niet alleen. Want nee. dankzij dat hebben wij, mijn voorgangers in Groningen hebben dat gedaan. Het koemeraan Instituut, dat is toen ook opgericht in 1961. Die hebben dat materiaal uitgegeven. Dus Nederland was direct betrokken bij de officiële uitgaven. Groningen is dat uh, uiteindelijk allemaal in gedaan. De, uh, de dode zeerollen, dat zei je net al, er zijn, zijn een paar uh, wat grotere stukken, bestaan voor een heel groot deel uit versnipperde dingen, uh, waar inmiddels een ontzettende partij intelligentie op laat om dat dan weer terug te puzzelen uh, tot, tot iets leesbaars. Uh, uh, en het dicht een gat in de tijd. Welk gat dichten de, de zeerollen precies? Nou, anachronistisch gezien tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Maar ik zeg expres anachronistisch, want eigenlijk weten we nu dankzij de dode zeerollen dat het oude testament nog niet klaar was. En het zit op een bepaalde manier is het vroeger dan het nieuwe testament. Maar de manier waarom het met het oude testament omgaat eh, lijkt op wat later in het nieuwe testament gebeurt. Nou, dit klinkt heel erg lastig misschien of vaag wat ik zeg, maar Behoor, eigenlijk ja. hebben die dode zeerollen ons beeld van het Jodom in die tijd en het vroegste de christendom op de kop gezet. Leg dat even uit. Nou, voorheen dachten we dat daar niks was. Uh, bijna niets. Dat het Oude Testament klaar was... en dat er verder in het Jodendom van die tijd... niet zoveel gebeurde. En dat met het Nieuwe Testament weer een grote vernieuwing kwam. Letterlijk en figuurlijk. Met name vanuit uh, christelijk perspectief. Maar dat gebeurde anderhalf veel later. Het gebeurde veel later. En nu zien we dat sommige dingen die cruciaal zijn... Uh, in het Nieuwe Testament... eigenlijk al duidelijk Joodse wortels hebben. En uh, daaraan vooraf zijn gegaan. En laten zien hoe die vroegste christenen... Ja, deel hadden aan een Joodse cultuur... En uh, niet uit het niets ontstaan zijn. Um, even, even een stap terug. Oude Testament scheppingsverhaal. Uh, Nieuwe Testament het verhaal van Jezus. Um, in de Dode Zeerollen. Want de Dode Zeerollen zijn geschreven. Uh, uh, uh, uh, na de dood van, rond de dood van Jezus, denk ik. Nou, de oudste teksten gaan terug tot de derde eeuw voor Christus. En uh, de laatste kopieën tot de eerste eeuw na Christus. Dus een heel hele lange periode waaruit we kopieën hebben. Maar de merendeel van de kopieën van de manuscripten... stamt uit de eerste eeuw voor Christus. Oké, okay, goed. Dus we geven niet zozeer een nieuw, uh, nieuw zicht... op het Nieuwe Testament als wel op het Oude? Ja, ja en nee. Beide. Het punt is dat het Nieuwe Testament niet uit het niets is ontstaan. We hebben zo meteen... of die hebben we nu in het Drents Museum... een prachtige tekst. Die heet Messiaanse Apocalypse. En daarin zien we iets gebeuren... in uh, het interpreteren van een traditie... die we daarvoor... alleen uit het Nieuwe Testament kenden. En dachten, dat is uniek. Daarmee doet het Nieuw Testament, daarmee doen die vroegste christenen... iets bijzonders. En nu zien we dat ze dat hebben overgenomen... uit al een iets oudere, Joodse traditie. Dus zegt het wel degelijk iets over het Nieuw Testament. Alleen niet op de simpele manier dat wat Jezus dat, genoemd wat wordt. wat zegt dat dan? Nou, Het laat zien dat het Nieuw Testament Joodse wortels heeft. In de beschrijving van bijvoorbeeld de Messias... van Jezus als Messias, wat hij doet en wat hij kan... Euh, hebben ze daar een element... die al voorlag, dus die al ouder was om ook een Messias te beschrijven. We hebben die Messiaanse Apocalypse, die ligt nu in het Drents Museum. En daar zie je ook een beschrijving van wat de Messias zal doen... en wat zijn activiteiten zullen zijn. En daarin wordt precies een element genoemd die daarvoor alleen maar zo bekend was uit het Nieuw Testament. Nou, het heeft, heeft een tijd geduurd... Hè, voordat de, de, na de ontdekking van de Dode Zee rollen... Eh, eh, tot het moment dat er echt flink over gepubliceerd werd... duidelijk werd wat er stond en wat de betekenis daarvan was. En je hoorde bijna een, een, een zucht van opluchting bij veel christenen toen. Toen duidelijk werd wat er stond. En het ging met name over het Oude Testament. Want de, de teksten weken amper af. Ja, dat is een deel van het verhaal... Um... We hebben ongeveer duizend manuscripten gereconstrueerd. Iets meer dan 200 daarvan zijn bijbels... of wat we noemen het Oude Testament. En ja, het klopt inderdaad... Uh, dat, het, uh, uh, uh, dat de teksten die lijken op wat we nu in onze bijbels hebben... daar niet van afwijken. Maar, laten we daar even op inzoomen. Hoe is dat... Hoe is dat mogelijk? Want de, de, de, de bekende teksten van de Bijbel... die gaan terug tot de middeleeuwen. Zeg ik het goed? Als ik het niet goed zeg... corrigeer me alsjeblieft. De oudste hebreeuwse tekst van het Oude Testament... is inderdaad een manuscript, de meest volledige rond het jaar 1000. Ja. ja, dus rond die periode... dat is het enige eigenlijk waar, we, waar we aan kunnen refereren... als het gaat om wat er in de, het Oude Testament staat... of dat historisch gezien uh, uh, aan verandering is onderhevig of niet... En nu blijkt dat nog veel oudere teksten langs dezelfde lijnen lopen. Hoe is het mogelijk dat die teksten zo overgeleverd zijn... dat ze eigenlijk onveranderd zijn? Nou, ik zei dus, dat is een deel van het verhaal. Dus het klopt, hè, als je het over die lijnen hebt, die middeleeuwse tekst... die vinden we ook terug al 2000 jaar geleden. Dus die tijdmachine laat ons zien dat die lijn van de middeleeuwen inderdaad... Terugloopt tot ongeveer het jaar nul of zelfs daarvoor, 200 voor. Maar, en dat is het spannende, het is een deel van het verhaal, in de middeleeuwen is dat de enige tekst. Maar 2000 jaar geleden hebben we ook andere teksten van het Oude Testament, andere versies van bijbelse boeken. Dus er is wel degelijk aan geschaafd? Er is van alles gebeurd. Bepaalde lijnen zijn op een gegeven moment doorgelopen. Bepaalde Noem eens dat. lijnen zijn niet meer in de Bijbel terechtgekomen. Noem is nou, dat? Een voorbeeld, de profeet Jeremia. Als je die nu in de Bijbel leest, eh, dan is die daar in een bepaalde versie, een x aantal hoofdstukken. En een bepaalde volgorde van de tekst. Maar 2000 jaar geleden zien we bij die Dode Zerelen die versie. die we nu kennen ook in onze Bijbels. Maar we zien ook een kortere versie met een andere volgorde van de tekst. En om het nog moeilijker te maken. we hebben iets meer dan 200 van die duizend teksten zijn wat we noemen Bijbels. Die andere zijn zogenaamd niet-Bijbels. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben, Ja, maar hè? daar zit bijvoorbeeld dan ook weer een Apokrifon van Jeremia tussen. Dus je hebt een korte en een lange versie als het gaat om de Bijbelse tekst. Plus nog teksten herschreven in naam van die profeten. Maar zijn, zijn dit soort elementen die je noemt... Is, is dat nou voer voor wetenschappers... of raakt dat de essentie van, van onze blik op de Bijbel? Uh, nou ja, het kan beide. Want uh, he, je vraagt naar de Bijbel. Nou Voor veel mensen, en ook wetenschappelijk kun je dat constateren... is dat een heilige tekst. En we hebben allemaal ideeën over heilige teksten. Je noemde het ook al. He, onveranderlijk, eeuwig, vaststaand... Nou, dat zijn uh, categorieën van denken. Als we naar de Dode zee kijken... dan zien we dat er 2000 jaar geleden dat dat niet opgaat. Het was nog niet onveranderlijk. Integendeel, de tekst was veelvormig. In ja, meerdere versies gehad. Ik hoop dat je mij daarmee bijna in een hoek indeelt. Ik vind juist de Bijbel als verhalend fenomeen zo interessant. Ik vind juist die verhalende kant van de Bijbel zo interessant. Ik vind juist zo interessant om te horen hoe dat ontstaan is. En hoe dat veranderd is wellicht. Ja, nou ja... We hebben allerlei theorieën over hoe eh, bijbelse verhalen ontstaan zijn. Het mooie van die dode zeerollen... we zitten daarmee nog niet aan de bron van die verhalen. We zitten op een gegeven moment in een punt van evolutie... dat het de bijbel gaat worden. Maar we zitten, als je bijvoorbeeld Jeremia erbij pakt... zitten we nog een paar honderd jaar weer daarna. En dan hebben we weer een tijdduisternis... en dan hebben we weer die middeleeuwse teksten in het Hebreeuws... om het zo maar te zeggen... Um, die dode zeerollen laten wel zien, en dat maakt het spannend... ook met die schrijverscultuur, hoe zij hun teksten maakten. Hoe ze die componeerden. Hoe ze aan verhalen weer konden schaven en weer konden hervertellen. En dat is wel van direct belang, ook weer hoe die Bijbel... hoe zo'n heilige tekst is ontstaan. Want het is geen dode letter, het was een levende traditie. Maar de, de fascinerende vraag is dan ook... hoeveel mensen hebben zitten schaven aan die teksten? En hoe ging dat dan in de praktijk? Want blijkbaar, de, de, de, het was natuurlijk niet zo dat iedereen dat dan maar las... en iedereen... Dat überhaupt kon lezen en schrijven. Nee. Um, dus het was sowieso een selecte groep. En die teksten ja. werden gekopieerd, neem ik aan. Ja. Maar op... wie heeft dan op welk moment eraan zitten schaven? En wie ging erover? Wie zei van nee, dat gaan we nu anders opschrijven? Nou... we. We denken bijvoorbeeld bij de dode zedelen dat we daar ook met, met leraarsfiguren te maken hebben gehad. En uh, dat uh, daar een, een soort van uh, autoriteit aan vasthing... om nieuwe teksten uh, te maken. En om één voorbeeld te geven. Uh, in één tekst is het uh, God zelf die spreekt. Nou, welke grotere autoriteit kun je aanroepen als je een nieuwe tekst maakt... dan God zelf in de eerste persoon het laten zeggen allemaal. En daar zie je dat uh, uh, er in ieder geval een strategie... Literair wordt gebruikt om een nieuwe tekst te creëren. Als je mij vraagt wie zat daarachter. Ja, mensen, priestelijke figuren, leraarsfiguren, een intellectuele elite. Maar ik kan je niet een naam geven heel concreet die dat heeft gedaan. Ja, de leraar der gerechtigheid, een of andere code. We hebben geen idee wie dat echt was. Ja, allemaal theorieën over wie dat was. Maar hij maakt zich niet echt met naam en toenaam bekend. De leraar der gerechtigheid, wie het was. Er zitten in de Bijbel uh, nogal veel dingen die, die niet-christenen zien als metaforen. Mensen veranderen zoutpilaren. Een zee in tweeën spijten. Dat soort metaforen. Geven de dode zeerollen ook een nieuw inzicht... over dat soort beelden die gebruikt hebben. Wat je ziet is dat ze bijvoorbeeld... als ze weer zelf nieuwe psalmen maken... de lofliederen bijvoorbeeld... dan gebruiken ze die beelden de taal uit de Bijbel. Het is, wat ik net ook al zei, geen dode letter. Het is een levende traditie. Zij spreken nog die taal. Eigenlijk net zoals wat je ziet in het Nieuwe Testament hoe wij het bestuderen in Groningen, ja, religie en cultuur... wij kijken daarnaar als een cultureel fenomeen... en zien dat in een historische context. Uh, en proberen te begrijpen hoe dat tot stand is gekomen... hoe dat mensen heeft geïnspireerd en gemotiveerd... en hoe dat in de werkelijkheid ja, werking heeft gehad. Dus bijvoorbeeld zo'n Joodse opstand tegen Rome. Dat is een concreet en realistisch iets. Maar daar werd in de dodezee rol niet over geschreven? Uh, nee... Uh, wel op de manier dat er op de Romeinen werd gereageerd en wat men daarvan vond. Uh, of men blij was met die Romeinen of niet. Maar de dodezeerrollen hebben het niet heel direct over de Joodse opstand tegen Rome. Ze zijn ouder dan dat. Oké, okay. um, je zei het valt eigenlijk in twee delen uiteen. Maar een klein deel um, uh, heeft betrekking op de Bijbel, indirect of direct. En dat andere deel, wat, wat, wat, wat staat daar in die Dode zee rollen? Ja, het is een enorme uh, rijkdom aan, aan nieuwe teksten, die voor een heel groot deel wel geïnspireerd zijn op die Bijbelse teksten, maar daar. Uh, nieuwe dingen meedoen. Uh, Poëtische teksten hebben we gevonden. Uh, maar ook kalenderwetenschap. Ook astrologische teksten of magische teksten. Uh, magische teksten bijvoorbeeld heel interessant... met allerlei demonenbezweringen en catalogie van demonen. Maar ook een schattekst die op, brons, uh, sorry, op koper is uitgeslagen geweest. Met allemaal waardevolle dingen die op nou ja, zoveel stappen... vanaf Pilaar naar punt X lopend uh, te vinden waren. Hebben we helaas nooit gevonden. Er zijn een paar mensen geweest die in de woestijn zijn gaan zoeken. Een paar avonturiers onder andere. Maar uh, tot, tot dusver is daar niks, uh, niks uit voortgekomen. Maar het is een heel scala aan teksten. Maar dat laatste klinkt als kinderen of dat klinkt als iets, iets buitengewoon serieus... Wat, wat toch misschien verborgen heeft gezeten? Nou, het is een heel conflict geweest tussen de oorspronkelijke uitgeversteam... in de jaren zestig al. Een Engelsman die zei uh, John Allegro van het is echt. En de rest zei nee, het is een legende. Uh, maar nu neigen de meeste geleerden na om te zeggen... Nou, we hebben hier wel met een echte schattekst te maken. Waarom? Ja, het is uitgeslagen op, op, op koper. Dus kostbaar materiaal. Plus dat uitslaan is een behoorlijke klus. En dat doe je niet zo makkelijk. Nou, om een grap uit te halen, dat doe je niet met zulk zoiets. Wat, wat is nou de big picture geweest van die dode zeerollen? rollen wat, wat was nou de bedoeling daarvan? Wat wilden ze ermee? We denken dat we te maken hebben met niet alleen maar één groep... maar een stroming uh, die... Um, leefden in de verwachting dat het, het einde der tijden was aangebroken. Ah, dat dachten ze toen al. Nou ja, iets later dachten ze dat ook in het Nieuw Testament. Dus zo gek is het niet. Uh, alleen, uh, we zien dat het op een gegeven moment voorbij is gegaan. Maar daar zitten we in een, in een, in een periode... Op Het moment dat ze dachten dat de wereld zou vergaan. Ja, je ziet op een gegeven moment dat het in het Jodendom... Um, uh, uh, een andere rol gaat spelen. Uh, en ook in het Christendom wordt dat vooruitgesteld. Om het zo maar te zeggen, want het einde der tijden is niet nu. Nou, dan komt het over... Nou ja, wanneer komt het? En men wacht daar nog steeds op, om het zo maar te zeggen. Maar daar zien we in die dode zeerollen een, een verwachting van de eindtijd, dat die nu is aangebroken. Plus, die oude teksten van die oude profeten gaan niet over de verre toekomst, maar die hebben het over ons, over nu. En daarom houden ze zich daar zo mee bezig. Om, ja, wat zij zeggen, te doen wat God wil. Wat goed is in de ogen van God. Dat willen ze doen. En zich afhouden van het kwaren. En het kware stellen ze zich heel erg realistisch voor. Echt een soort van duivelsfiguur. Die allerlei demonen had. Die de, mensen, de goede mensen probeerden lastig te vallen. En ze hebben op een gegeven moment ook een, een oorlogsrol. Waarin de zonen van het licht strijden tegen de zonen van de duisternis. Het is een hele apocalyptische kosmische strijd die ze zich voorstelden... waaraan ze deel hadden. We gaan, zo... We gaan zo praten over de tentoonstelling in Assen. Uh, daar mag je ons even in meenemen. Eén vraag nog die ik niet begrijp. Um, de, het Nieuwe Testament speelt in, in het Joodse geloof 0,0 rol. Uh, Jezus speelt helemaal geen rol. En toch zijn de teksten die allemaal ge geschreven, bedacht zijn... gemaakt zijn door Joden. Hoe kan het dat uh, het Nieuwe Testament... nooit in het Joodse geloof is geworteld? Goh, dat is een hele goede vraag, maar daar kan je niet zo 1, 2, 3 een simpel antwoord op geven. Het heeft onder andere te maken met... Uh ik denk uh, Paulus, uh, die ook uh, naar niet-Joden uh, gaat. Een discussie intern uh, binnen wat begint als een Joodse stroming. En op een gegeven moment ja, gaan die wegen langzaam aan uiteen. Uh, lang hebben we gedacht dat het meteen uiteen was. Dat het Christendom iets anders was dan het Jodendom. Uh, nu denken mensen daar verschillend over. Dat er toch nog lang heen en weer interactie was. Uh, maar... Ja, dat heeft denk ik onder andere te maken met ook het, uh, het, het, het gaan naar niet-Joden. En, en de manier waarop men met de Joodse traditie omging. En dat, uh, Wat bedoel je ermee? Nou, um, uh, ja, het houden aan Joodse leefregels. Uh, of dat nou ook wel of niet uh, moest gelden binnen deze stroming van het Jodendom. En daarover uh, ontstond een discussie dat mensen zeiden... nee, niet-Joden hoeven dat niet te gaan doen. En op een gegeven moment is dat uh, uit elkaar gegaan. Goed, we gaan zo meteen verder praten met jou. Uh, je hebt muziek meegenomen. Ja. Wat heb je meegenomen? Bruce Springsteen, Atlantic City. Uh, ja, dat is heel ver van de doden, even verwijderd. Een hele andere mooie wereld. We gaan naar die andere mooie wereld luisteren. Speciaal op bezoek van Baden Popovic, de gast in, Will they blew up a man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk We're fight gonna see what them racket boys can do now there's trouble busting in from out of state and the da can't get no relief gonna be a rumble out on the promenade and the gambling commission's hanging on by the skin of its tooth well now everything dies baby that's a fact Maybe everything that dies someday comes back Put your makeup on, fix your hair pretty And meet me tonight in Atlantic City Well, I got a job and tried to put my money away But I got debts that no honest man can So I drew what I had from the central trust and I bought us two tickets on that coast city bus Now, baby Everything dies really that's a fact It's getting cold and maybe everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. I've been looking for a job, but it's hard to find down here. It's just winners and losers and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy Zo muziek mag je, mag alle gasten trouwens hebben vaker meenemen. Bruce Springsteen was dat, met een liedje over vergankelijkheid. Nou, ik vind het compleet, heel erg mooi. Ja. Alles gaat dood, dat is een feit. Maar misschien dat alles wat dood gaat ook weer terugkomt, zingt hij. Dat vind ik wel heel erg mooi, ook hoe die beschrijft Atlantic City en ja, ik weet niet, een heel mooi echt Amerikaans liedje. De gast in Casaluna, Mladen Popovic. Dit is Radio 1 Casaluna. Goed, ik zei het al in het begin van het eerste uur. Voor het eerst in de geschiedenis zijn de, de dodezeerollen te zien in Nederland. Niet allemaal, dat kan er helemaal niet. Want er zweeft nog steeds ook een deel nog ook, uh, in de commerciële markt, geloof ik. Hè? Voor goed geld te krijgen. Uh, nou ja, goed geld, je moet een flinke, een flinke buidel hebben. Het gaat voor honderdduizenden, wel miljoenen dollars uh, Kijk, dat bedoel ik. de deur uit. <laughs> dus compleet zijn ze sowieso niet. Uh, zelfs niet, uh, uh, he, dus alles wat er in Israël ligt, is dus nog steeds niet compleet. Dat is even door de tentoonstelling in Assen heen gaan lopen. Uh, jij bent gasconservator. Hoe groot is dan je rol? Um, nou ja, het, het idee, het, de, alle teksten, het verhaallijn, het concept... Uh, maar dat doe je niet alleen. Je werkt met heel veel fantastische mensen samen... om zoiets groots van de grond te krijgen... En uh, wat we wilden met z'n allen uh, is daar gewoon een belevenis uh, creëren. Dus we laten niet alleen maar die teksten zien. Maar we willen mensen meevoeren naar de wereld van toen. En ja, je ziet de wereld waarin die dode zeerollen zijn geschreven, gekopieerd, verzameld. We uh, nemen mensen mee naar die wereld van 2000 jaar terug. Maar ook naar die wereld waarin ze verborgen zijn. Dus ja, De levende wereld van de dode zeerollen en de dode wereld van de dode zeerollen. Wat, uh, wat zien we als we daar doorheen lopen? Nou, eerst uh, is er een prachtige openingsfilm. En, uh, ja, die moet het gevoel opwekken van, uh, van spanning, van uh, ontdekking. Uh, Wat Indiana, zien we op de film? Indiana Jones en Da Vinci Code zou ik maar zeggen. Ja, je ziet uh, de woestijngrotten, uh, uh, Romeinse legers. Uh, maar ook moderne uh, archeologische opgravingen. Het is een heel korte film die constant in een loop heen en weer gaat. En je gaat er dan doorheen. Uh, een soort van lamellen wordt erop geprojecteerd. En een prachtige muziek erbij. En dan ga je richting uh, ja, de wereld uh, waarin die teksten zijn geschreven. Uh, Alexander de Grote. Uh, Griekse cultuur, Romeinse cultuur. Uh, we kijken naar economie. We kijken naar schrift. Uh, we kijken naar uh, Herodes de Grote. Een bekende koning. En uh, zijn paleizen op Massada, bijvoorbeeld. Uh, en vervolgens, ja, generaals, legioenen en keizers. En dat is het spannende verhaal. Maar ook een heel. Uh, niet alleen een verhaal van wereldgeschiedenis. Je kan daar letterlijk en figuurlijk de geschiedenis aanraken. We hebben een, een steen van het tempelplatform. wat de Romeinen verwoest hebben in het jaar 70. Hebben we staan in het museum. Dat vind ik echt uh, ja, een topstuk. En dan mag je aanraken. Dus je kunt letterlijk en figuurlijk de geschiedenis 2000 jaar geleden. Aanraken. Maar tegelijkertijd, naast die wereldgeschiedenis... je noemde ook het Colosseum ook al... Eh, hebben we daar ook hele gewone individuele persoonlijke geschiedenis... van gewone mensen die te midden van al het geweld... Eh, huis en hart moesten verlaten en zichzelf probeerden te redden. En we hebben een showcase, daarin ligt iets van wat die mensen hebben meegenomen. Bijvoorbeeld een sleutel. En ze hebben hun deuren op slot gedaan en gedacht, we keren weer terug. Ze hebben zich schuilgehouden in grotten. Hele gezinnen, die hebben we daar gevonden. Dat is een dramatische verhaal. We hebben die gezinnen daar gevonden, ze vonden geen kant meer op. Aan weerszijden van de kliffen waar die grotten zaten... hadden Romeinen bijvoorbeeld kamp opgeslagen. We hebben ook in een van die grotten teksten gevonden... waar letterlijk staat, de Romeinen zijn dichtbij. een hele gezinnen hebben we daar gevonden... Kinderen, uh, pubers, uh, Want, ouders. Die zijn er gewoon door honger en dorst gestorven? Op een gegeven moment konden ze geen kant uit. Honger en dorst. En hoe we ze hebben ontdekt. We laten daar een rieten uh, tas zien, een mand. En mensen zeggen wel eens dat ze gewoon een tas van de Ikea... Hij ziet er nog steeds namelijk heel mooi uit... maar hij is echt 2000 jaar oud. Daar hebben we bijvoorbeeld een aantal schedels in gevonden. Of ook een oude Romeinse jas, een tuniek. Maar wacht even, die schedels waren dan van... van de mensen die, die, zij zijn meegenomen. Maar die ze meegenomen hadden de god in? Nee, die zijn daar omgekomen en uh, waarschijnlijk, uh, weten we niet zeker... maar uh, nadat die strijd gevoerd was, zijn misschien nog mensen naar die grotten gegaan... en hebben geprobeerd die mensen daar nog een beetje een begrafenis te geven... en hebben hun botten verzameld. Het was een praktijk, botten verzamelen en weer in van die kistjes doen. Dat laten we ook zien in dat eerste deel. Uh, van die stenen kistjes waar botten in werden verzameld. Dat hebben we toen geprobeerd in die grotten nog een beetje te doen. En in zo'n oude jas hebben we de resten van een twee-driejarig kindje bijvoorbeeld gevonden... die daar met het gezin, met de familie is omgekomen... Ja. en daar nog een beetje een begrafenis maar heeft Maar dat kistje, was dat een ritueel omdat het in een land gaat... waar je niet zomaar de grond kan openbreken... omdat de grond vaak uit rotsen bestaat? Nee, uh, het is heel typisch dat, dat in die stenen kistjes... dat zien we in de eerste eeuw voor Christus en de eerste eeuw na Christus... in één keer ontstaan en daarna verdwijnt het ook weer... De mensen werden, nou, misschien ken je dat uit het Nieuw Testament... Jezus werd in linnen gewikkeld en dan in zo'n uh, grot gestopt met een grote steen ervoor. He, van dat soort uh, begrafenisritus, dat laten we ook zien in het museum. Uh, uh, ja, Dat zien we dan ontstaan en daarna verdwijnt het in één keer weer. Dus waar het precies mee te maken heeft... we hebben wel ideeën over met, dat het misschien iets met opstanding van de doden... of het leven hierna... Uh, maar het is er en daarna is het weer. Ja. weg. Maar goed, in, in die vele grotten die dus uh, onder en uh, uh, uh, uh, rond Koenran gezeten hebben, uh, laag, de dode zeerol uh, grotten, zal ik maar zeggen, daar hebben dus vele vluchtelingen gezeten. Uh, nou, we, die elf, we hebben honderden grotten zijn doorzocht in die woestijn. Die dode zeerol zijn in elf grotten ontdekt, waar we eigenlijk alleen maar teksten hebben gevonden. Maar in tientallen andere grotten. In de Judese woestijn hebben we sporen gevonden van vluchtelingen. Die laten we zien. Maar waarom laten we dat zien? Dat die vluchtelingen namen nou, dingen mee wat belangrijk is. Juwelen, maar ook belangrijke papieren. Trouwakten, eigendomsakten. Maar ook een paar mooie echte boekrollen. Zoals we die ook gevonden hebben van uh, de Zeerollen. En eigenlijk is daar het verhaal... Ja, die mensen nemen teksten mee. Ook die dode zedelen worden verstopt. Die dode zedollen, zei net al in het begin... Uh, in 68 Romeinen verwoesten de, uh, de nederzetting. Uh, die mensen hebben die teksten goed verborgen. Ze zijn zelf nooit meer teruggekeerd om ze op te halen. En dan eigenlijk als in een film gaat het op zwart. Het beeld gaat uit. En dan, 2000 jaar later, komt daar zo'n Bedouin. Die gooit een steen, het breekt... en in één keer gaat het licht weer langzaam aan. En dan kruipt hij zo'n eerste grot in... En vindt daar toevallig een aantal van die kruiken en teksten. En ook dat verhaal vertellen we in het museum. Dus het is niet alleen maar iets van het verre verleden, maar we gaan ook weer naar de moderne tijd. Maar er is nog meer. Ja, en, en het is natuurlijk ook een prachtig verhaal, in feite, maar ook, ook wel een gruwelijk verhaal. Omdat je probeert je voor te stellen wat in in Gotha gebeurt. In ja. Massada eh, hebben de mensen uiteindelijk eh, in, in barre nood massaal zelfmoord gepleegd. De Romeinen kwamen eraan, ze hadden geen keus meer, vonden ze en hebben toen. Uh, je, je, je trekt een raar gezicht, klopt dat niet? Nou ja, dat is het verhaal van Flavius Josephus. Of daar echt 962 mensen massaal zelfmoord hebben gepleegd... dat valt historisch te betwijfelen. De Romeinen, zijn de Romeinen hebben in ieder geval daar een aanval gepleegd. Want je ziet nog prachtig de Romeinse kampen eromheen. en Ze hebben een grote uh, belegeringswal uh, uh, uh, gebouwd, zeg maar. Maar waarschijnlijk hebben ze die klus in een week of 7, 8... misschien 9 geklaard. Uh, en we hebben daar wel wat menselijke resten gevonden... maar niet van meer dan 900 mensen zoals Josephus dat vertelt. Ja, ik, be ik bedoel eigenlijk alleen maar te vragen of, of er enigszins duidelijk is... of in de grotten iets soortgelijks gebeurd is. Ik denk dat het, dit, dit was gruwelijk. Die Joodse opstand en het neerslaan daarvan... zonder twijfel kun je zeggen dat het een gruwelijk iets was. Oorlog is geen pretje. Nee, maar ik bedoel of mensen zelfmoord gepleegd hebben in die grotten. Dat durf ik niet te zeggen. Dat kunnen we niet vaststellen. We hebben daar tientallen skeletten gevonden. En duidelijk is dat mensen daar om zijn gekomen, waarschijnlijk van honger en dorst. Misschien dat er ook wat schermutselingen zijn geweest. We hebben ook pijlpunten daar gevonden bijvoorbeeld, Romeinse pijlpunten. Die kunnen ook door de joden zelf zijn gebruikt... want die werden niet alleen maar door Romeinse legionairs gebruikt. Uh, maar dat, dat zijn details, dat is heel moeilijk historisch te achterhalen. Feit is dat ze daar dood zijn gegaan. Um, we maken even weer een stap. De, de tentoonstelling uh, uh, uh, is, is, is een tijdsbeeld vooral... Um, wat, wat hoop je dat mensen nou opsteken als ze daar doorheen zijn gelopen? Nou, de belevenis uh, van een historische sensatie... maar ook het belang van die dode zeerollen... Uh, dat ze ons beeld van het verleden hebben veranderd. Maar dat is niet alleen maar iets van het verleden. Dat is ook van belang voor vandaag de dag. Doordat hoe wij denken over het verleden... kleurt ook soms hoe we vandaag de dag in het leven staan. Bijvoorbeeld uh, over het jodendom van 2000 jaar terug... Voor de Tweede Wereldoorlog werd daar niet zo positief over gedacht in de christelijke traditie. In dat Om het even heel zwart-wit te zeggen: nou, de Joden waren godsmoordenaars. Ze hadden Jezus vermoord. Ja, het is heel eenvoudig. Dat, dat is op een gegeven moment uh, uh, nou ja, uit de hand gelopen, is nog voorzichtig uitgedrukt natuurlijk. En die dode zeerol hebben eraan bijgedragen door het laten zien... Ik zeg trouwens dat... nou iets gekste de Romeinen, de Jezus vermoord, maar ze hadden Jezus uitgeleverd aan de Romeinen. Dus ik moet het wel goed zeggen. Ja, nou ja, goed. Uh, in ieder geval werd daar een heel negatief beeld van het Jodendom uh, geschapen. En die dode zeerol laten zien dat het helemaal geen uh, ja, vastgeroeste uh, dode boel was. Maar juist een heel dynamische, levendige en creatieve traditie. En, en dat is het belangrijke ook waar je in het begin naar vroeg met die middeleeuwse... Bijbel die wij nu vandaag de dag nog steeds gebruiken staat in een directe lijn tot nu. Het is een levende traditie waar die doden al een deel van zijn die doorloopt tot de dag van vandaag voor jodendom, christendom en zelfs islams ook durven. zeggen. Ja, maar aan die bijbel van nu gebeurt helemaal niks meer. Ja, Er verschijnt af en toe een nieuwe vertaling... maar aan die inhoud durft niemand zijn vingers meer te branden. Nou ja, het is wel grappig dat die dode zeerollen... Eh, enerzijds is die tekst van de middeleeuwen perfect overgeleverd... maar toch zijn sommige dode zeerollen... laten ons een betere tekst zien... dan als je nu die nieuwe bijbelvertaling erbij hebt pakt... dan zie je of een voetnoot, of in de tekst zelf staat een nieuw vers erbij... die verloren was gegaan in die honderden jaren van kopiëren. Soms worden er gewoon fouten gemaakt, ook in heilige teksten. Goed, je had het straks over crowdfunding. Wat, wat, wat is nu de, de, de, de, de grote vraag die nu als eerste op jouw, agenda, op jouw wetenschappelijke agenda staat? Nou ja, rugsteunt.nl, als ik het even mag noemen, daar kan iedereen naartoe... om te zien wat ons project inhoudt. En wat ik interessant vind, is om letterlijk en figuurlijk... die mensen van 2000 jaar geleden een hand te geven... Uh, ik denk dat wij uh, met dat materiaal, echt het materiaal zelf... die teksten veel meer kunnen doen dan alleen maar de inhoud lezen. Uh, wij kunnen gaan kijken, uh, dat willen we... wie welke tekst heeft gekopieerd? Wie aan welke tekst hebben samengewerkt? Uh, wij kunnen daar uh, een veel beter zicht krijgen op... Uh, hoe dat in elkaar stak, hoe heilige teksten gemaakt werden. Eigenlijk die vraag die je net stelde aan het begin... Hè, wie heeft nou bepaald wat er gebeurde? Om een heel simpel voorbeeld te geven hebben we... een papiertje gevonden. Het is echt een papiertje, het is geen rol. Waar iemand, we denken een leraarsfiguur, een leider, een paar citaten heeft verzameld. En we denken dat hij nog een paar andere belangrijke teksten heeft gekopieerd. Misschien een kattenbelletje. Maar dat weten we niet helemaal zeker. Maar dan kom je wel iets op het spoor. En dan krijg je, dat is het spannende, dat vorm en inhoud gaat samenwerken. Dus beta-wetenschap en alfa. Want de computer kan ons helpen te analyseren wie wat heeft geschreven. Maar de alfa-wetenschapper kan weer met de inhoud aan de slag. Om dan patronen te gaan herkennen... Wat voor inhoudelijke dingen daar werden gedaan? Wie heeft wat voor teksten gekopieerd? En wat wilde die persoon daarmee? Wat kon die daarmee? Um, als, als je even uh, een, een stap maakt in de wetenschap. En het menselijk lichaam is, is een, een, een groot mysterie. Als het gaat om, om, om de diepere, het diepere zijn, zal ik maar zeggen. Uh, daar is een, op een gegeven moment een, een, een doorbraak gekomen in het DNA-onderzoek. Opeens slaagde men erin met, met alle verzamelde kennis en alle. Uh, uh, rekenkracht die er was om het menselijk DNA in uh, kaart te brengen. Denk je dat er iets soortgelijks met die dode zeerollen ooit gaat gebeuren? Ehm. Um. Voor de handschriften, denk ik, waar wij aan willen bouwen in, in Groningen... is een database waarin je daar een begin mee maakt. Dus dat je een, een, een directe handschudde van die schrijvers voor elkaar gaat krijgen... en kan gaan zeggen, nou, schrijver A, B, C, et cetera, hoeveel zijn. Maar is dat eigenlijk zijn? de heilige graal als het gaat om uh, de dode zee onderzoek? Die vraag, wie heeft precies wat geschreven? Dat nou, geeft je wel inzicht in die schrijverscultuur. Ik denk niet dat het de heilige graal is... want daar geloof ik niet zo in... in, in één uh, all-unifying uh, uh, theory. zeg Maar Maar ik denk dat het een hele belangrijke vraag is... om te begrijpen wie de mensen erachter zijn. Wat voor een stroming hebben we mee te maken? Waren daar inderdaad honderden schrijvers... of hebben we een paar mensen te maken? Dat zegt je al iets over uh, uh, ja, de, de werkingskracht... over de, de energie die erachter zat... over hoeveel mensen nou wat te vertellen hadden bijvoorbeeld. Goed, Er is nog een hoop, hoop te onderzoeken, Al met al. Dat, dat, ja, ja, ja. Het bijzondere is ook dat wat jullie doen, ook internationaal gezien, uh, uh, bijzonder is, toch? In Groningen. Nou, de manier waarop wij hè, die tentoonstelling, is ons visitekaartje. omdat wij daarin laten zien dat we niet alleen maar de teksten lezen, maar willen we de mensen achter die teksten begrijpen, moet je naar de wereld kijken waarin ze gewerkt en geleefd hebben. En hetzelfde is met dat crowdfunding project. Dat wij dat veel breder trekken. We doen religie en cultuur aan de Theologische Faculteit in Groningen. Het is een cultureel historisch fenomeen. Religie is niet iets wat op zichzelf staat. Het ontstaat in de tijd. En of je nou gelovig bent of niet. Christelijk of Joods of islamitisch. Of überhaupt niet gelovig. We hebben hier te maken met werelderfgoed. En religie is ook een factor. In het denken van mensen. Ja, en links, of het he? nou echt is of niet. Sinds... 11 september 2001 is religie terug van weg geweest, zeggen we vaak. En is het van belang in beleid, internationale politiek... migratie, globalisering, ga zo maar door. Maar Dat op een academische manier bestuderen is... Terug van weg geweest in de zin van dat we erkennen... dat wij in een christelijke samenleving zitten, gevormd door het christendom. Niet alleen maar dat. Uh, migratie heb je ook met de islam te maken, bijvoorbeeld. We praten straks verder, als je het goed vindt. de ja. Popovic, directeur van het Kwoneran Instituut in Groningen. Gastconservator van de Dode zeeroller Voor het eerst te zien in Nederland. In het tweede uur zijn we er weer. 0800-1121. Dan kunt u vragen stellen. Ik ik, ik. ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV. Het Bureau.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 Misschien even tijd. Ik moet je toch even wat laten zien. Dag, Jessica. Laat jij het zien? Dit vond ik toevallig. Twee chocoladerepen in de middelste la van het bureau van Manda. De ene half afgekloven, de andere net aangevreten. omheen kleine stukjes zilverpapier. Dat moet door een muis zijn gedaan. Hebben we muizen?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 Er is een brief voor u gekomen. Dank u. Hé, hey, toch nog. Linkiepen. Zeker zelf in de bus gestopt? Dat zou je zeggen. Uh, nu het laatste, niet verwacht een kans maken, maar toch nog wat proberen omdat het werk zo aardig lijkt. De juiste opleiding betwijfel ik, maar. Natuurlijk bereid om nog een speciale cursus te volgen als het nodig nog moet zijn. Nederlands, kandidaatsexamen 1974... met als middel Nederlandse letterkunde... en als bijvakke oud-Frans bibliotheekwetenschap, Lien Kiepen. Met Koning. Dag Maarten, met Jan, Nelissen. Hoe gaat het met u? Dag Jan. Je bent vroeg. Jij ook. Maar jij bent een Belg.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 de rommelpot is ook oud. <laughs> uh, hoe heet die man? Die man heet Bim Boschart. Hij is germanist en muzikoloog. Hmm. Is het wat? Ik dacht van wel. Maar ik wilde eerst eens met hem praten. Uh, kunt je niet eens een keer naar Antwerpen komen? Uh, wanneer? Oh, zeg gij het maar. Um, eind volgende week ga ik voor...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 Is het er al? Ik heb er al gehoord. Zal ik haar even halen? Zal ik koffie voor jullie halen? Oh, heel graag zien. Graag en dan ook voor die sollicitante, graag. Ik moet bekennen dat ik moeite had om een lachen te houden. toen jij zei dat je me zou wijzen waar hij zijn reisgeld kon krijgen. <tie> ik ben Koning. Christine Malibaard. En dit is meneer Asjes. Asjes. Is mevrouw of mejuffrouw. Doet dat er iets toe? Dat doet er niets toe. <tie>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 Ze zouden bij haar niet in goede aarde vallen. Het Bureau...